Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Je heeft het, in het nieuws al kunnen horen. Veel vertraging op de afsluitdijk richting Friesland. Daar staat tussen Brezandijk en de Lorensluizen 8 kilometer. De draaibrug staat open en die wil niet meer dicht. Al het verkeer wordt daar nu over de andere rijband geleid. Op de A8 richting, richting Zaandam, daar staat 2 kilometer door werkzaamheden bij Knoppen het Zaandam... En op de ring Amsterdam, in beide richtingen bij knooppunt Koenplein... staan files van 2 kilometer. En door werkzaamheden nog veel vertraging op de A12. Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Reewijk en Harmelen 8 kilometer. Verkeer in de regio Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Dordrecht-Gorkum.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 Standaard met MMI Navigatie Plus, Xenol en Parkeerhulp... Audi Sound System en nog veel meer. Kijk op Audi.nl. Goedemiddag allemaal. De Pyreneeën komen eraan. Sebastian Timmerman en Gio Lippens de bergen. En Gio Johnny Hoogland ook, hè? Ja, Johnny Hoogland ook. En je kunt merken dat hij gretig is. Veel kopwerk dus gedaan... Rijdt nu ook weer op kop van die kopgroep terwijl ze nou een bochtje om verdwijnen. En ik moet maar weer even concentreren op het peloton. Waar we nu drie treintjes naast elkaar zijn rijden. De trein van Sky dus voor Christopher Froome. De trein van uh, Saxo voor uh, Alberto Contador. En het treintje van Belkin voor Bauke Mollema. En daarachter al die andere favorieten. Want we weten één ding zeker. Terwijl de kopgroep nu een voorsprong heeft nog van 3 minuten en 18 seconden. Nog 52,2 kilometer te rijden. Het komende uur zal het uur van de waarheid worden van de voor en scheiding, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. In ieder geval het uur waarin de geiten van de bokken worden gescheiden. Waarin de mannen van de kerels enzovoort enzovoort. van de jongens worden gescheiden. Uh, het gaat in elk geval gebeuren. Want zo meteen over een kilometertje of tien zo'n beetje, dan zullen we beginnen aan die klim naar de eerste kol van de buitencategorie. Dat verschrikkelijke kreng dat daar uh, ligt: de Col de Payer, 2001 meter. Sebas. als het goed is, moet je hem kunnen zien liggen. We zien hem in de verte, ja heel veel toppen. En ongetwijfeld ligt hij ook tussen die top van de kolde, Peller... Terwijl Christophe Riblon in het laatste wiel eventjes het hoofd buigt. Maar dat doet hij nog niet van. Uh, ja, het ligt wel van vermoeidheid. Maar hij laat de anderen nog niet gaan. Maar hij keek nog eventjes uh, naar zijn uh, shifters. Naar zijn uh, remgrepen waarmee er ook geschakeld wordt. Maar er lijkt geen probleem met hem te zijn. Hij zit in voorlaatste wiel. achter. Hij rijdt achter de Nederlandse kampioen. Achter Johnny Hogeland. Die een hele goede indruk maakt. Molaar zit op dit moment in het laatste wiel. En Jean-Marc Marino komt nu van kop af. Spuit nog een bidon leeg alvast in zijn nek. En over zijn hoofd, die heeft het shit al uh, loswapperend uh, uh, helemaal open geritst. En lijkt zo nu een beetje, zo nu en dan een beetje, de minste van de vier. De gastenwagens worden weggestuurd en dat lijkt me een goed plan. Want we komen eraan op weg naar de voet van de klim, de Col de Pelle. Al goed, avec Radio Tour de France. We are Eén hit uit 1984. Pat Bennett'er, Love is a Battlefield. Over Battlefield gesproken. De twee finalisten van Wimbledon die, uh, komen de baan op. Marion Bartoli tegen Sabine Lisicki En Marcella Mesker gaat voor ons naar die uh, wedstrijd kijken. Het past eigenlijk wel een beetje, Marcella, in uh, het Wimbledon-toernooi van dit jaar. Hè. Heel veel verrassingen. Ja, absoluut. En uh, het zijn twee speelsters die niet in de top 10 van de wereld staan. Uh, Sabine Lissiki, nummer 24. Ze is 23 jaar. Ze komt uit Duitsland. Woont in Amerika. En dan Marion Bartoli, Française, 28 jaar, nummer 15 van de wereld. Niet de namen die we hadden verwacht. Want Williams, Sharapova, Azarenka. En ook Radwanska, de nummer 4, die het nog goed heeft gedaan. Halve finale gehaald. Die staan niet in de finale. En dus een open strijd. We krijgen een speelster die uh, voor het eerst... In haar carrière een Grand Slam toernooi gaat winnen. En uh, ja, de winnares van deze partij, voor haar gaat echt uh, deze dag uh, veranderen. Wordt ze uh, een ander leven hierna. Met een Wimbledon titel op zak. Ja. Maar ja, wie dat zal zijn, dat is natuurlijk uh, de grote vraag. Het is echt een open wedstrijd met misschien licht favoriet Sabine Lissiki. Als je kijkt naar de route die zij heeft moeten bewandelen uh, in dit toernooi... heeft zij hele zware tegenstanders gehad. Waaronder drie Grand Slam-kampioenen, een skiavone, een stozer. Natuurlijk de titelverdedigster Serena Williams. Ze speelde in de halve finale tegen de nummer vier van de wereld. De mooiste wedstrijd van het toernooi tegen Agnieszka Radwanska. En ja, eigenlijk qua uh, opstelling... Uh, de route naar de finale zou Lissiki het het meest verdienen. Want als je kijkt naar Bartoli, haar hoogste tegenstandster uh, was uh, Sloane Stevens in de kwartfinale. Uh, de jonge Amerikaanse, die is de nummer 17 van de wereld. En ze had Flipkens als nummer 20 in de halve finale. En daarvoor had ze allemaal ongeplaatste speelsters. Dus wat dat betreft zijn de kaarten toch iets beter geschud voor Lissiki. En is zij licht favoriet voor de winst. Oh. Nou, snel naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Er zijn ontwikkelingen in de kopgroep. Er zijn ontwikkelingen in de kopgroep, alleen die leiden tot niets. Sonny Hogeland was de man die het als eerste probeerde. Hij demarreerde uit het wiel van de drie Fransen. rijden achteraan. Het zag er wel eventjes goed stevig uit. Het was een demarrage met power in de benen. Maar het was eerst Marino die het gat dicht De man van Soja Sun. En daarna kwamen die andere twee ook weer aan het wiel. Het werd ook tijd om iets te gaan doen, want de voorsprong loopt wel heel erg snel terug. Nu 2 minuten en 2 seconden met nog 47,8 kilometer tot aan de finish hier in Axel 3 Domaine. Loodzware kilometers die de mannen nu voor de boeg hebben. Want het echte spel kan gaan beginnen hoor. Want de weg loopt nu nog glijperig omhoog, maar die eerste echte klim die gaat er zo meteen aankomen. Sebastian Timmerman achter die kopgroep. Nu nog ongeveer 40 kilometer per uur. Dat is de snelheid die de kopgroep rijdt. Waar even natuurlijk de samenwerking weg was door die aanval van Hogeland. Maar omdat de kopgroep ook wel in de gaten heeft dat Peloton er heel snel aankomt. 1 minuut en 50 seconden wordt nu nog maar gemeld. Is men nu toch wel weer wat beter aan het samenwerken gegaan. In het laatste wiel zit Rudy Moorlaar. In het voorlaatste wiel zit Jean-Marc Marino. Dan Christophe Riblon. goede klimmer. En ook een goede baanrenner trouwens ooit tweede op het WK puntenkoers en Johnny Hogeland zit erbij wordt weer eventjes tempo aangezet door volgens mij Johnny Hogeland. en we gaan bijna bijna bijna beginnen nog een kilometer of twee en dan is het zover de eerste meters dan van de Col de Pelle. 100 keer door de France, het debut van John van den Akker 1993. Hij vertelt dat je huurrennen bent geweest, dan vraagt men: euh, Heb je Tour de France gereden? Men vraagt niet: Heb je rondom Spanje gereden of het WK? Nee, Tour de France gereden. En ik kan ja zeggen. En dat, dat is het allerbelangrijkste. En mensen vragen niet: Heb je dichtbij een tap gezeten of heb je ooit een tap gewonnen? Dus uh, de deelname aan Tour de France en het uitrijden... Dat is voor de, de buitenwereld het belangrijkste. Aanbeland in Schravenmoer, een prachtig dorpje vlakbij Breda. En daar in het uh, oude stadhuis zit onder meer het bedrijf Cycling Services. Zij zorgen ervoor dat elke wielenkoers in de Benelux het deelnemersveld krijgt dat het verdient. Het bedrijf van John van der Akker, die dus eenmaal de Tour de France reed. Ik kan me nog herinneren dat ik daar uh, stond op het vliegveld in Nantes en, en mijn ploeg uh, me neer kon halen. Maar Jean was zo uh, vrolijk en, uh, en sympathiek was om mij mee te nemen. Dat zijn allemaal dingen die er nog Achteraf weer te binnenschieten. Nou, ploeg kwam je niet ophalen. Ja. Wat is dat nou? Je was een rennen voor de tour voor hun. Ja, dat klopt. Maar die kwam uit Italië, die waren nog niet uh, gearriveerd. Ik kwam vanuit, uh, vanuit Nederland gevlogen, vanuit Brussel België. En, uh, en uh, ze waren te laat, dus uh, nou ja goed. Uh, Tijan was zo vriendelijk om mij mee te nemen. Dus het moet al heel raar gaan. Wil gewoon in wijn evenals vorig jaar niet de proloog gaan winnen. Voor ZG Mobili uit Italië rijdt van de Akker de Tour van 1993. Die begon in Le Puy du Fou en het ging hard. Ik uh, kon uh, een redelijk goede proloog rijden. Maar ik uh, vond mezelf terug in het uh, laatste blad van de uitslag. Dus uh, ik, waar ik uh, zeg maar, uh, in de Sol of in Rolle van Zweden... of uh, altijd bij de eerste tien reden proloog werd ik daar... Ik, ergens in de 170ste in de uitslag. En toen uh, dacht ik, ja, het is hier toch wel van een andere orde als in de andere wedstrijden. We hadden ook nog een rit gehad. Het uh, was heel, heel lang in de boeken gestaan als snelste etappe ooit. En Joram Brunheel won die. Zeer indrukwekkend. 49-9 Maar ik zat altijd voor me mee. En uh, dat heeft eigenlijk mentaal zoveel uh, vertrouwen gegeven... dat ik uh, uh, die toer eigenlijk, nou ja, ik zal niet zeggen fluitend... maar wel vrij gemakkelijk doorgekomen ben. Is het Armstrong? Het is Armstrong op Kala 2. Er won uh, ook nog één uh, Lance Armstrong een rit in Verde Ja, het, het was een baasje Toen Hij overkwam, uh, had iedereen wel gaten van... dit is uh, geen gewone vogel. Een uh, jongen met uh, buitengewone kwaliteiten. Daarom is ook wel wat dat nu met zijn dopinggeschiedenis... Zeg maar, uh, wel even vergeten wordt dat hij uh, een van de beste renners aller tijden is geweest. Hij kwam over als 19-jarige. In, in die Tour was hij 20 jaar. Hij won, uh, de wijze de, de toerentappen uh, toer En uh, je zag wel ook al in het peloton dat hij uh, persoonlijkheid was. Maar de Nederlanders, ja, buiten uh, Erik Breuking... en die bouwmans een beetje teleurstellend... ze waren in ieder geval allemaal op tijd binnen. Ook John van der Akker na 33 minuten... Miguel Indoorijn wint in 1993 voor de derde keer de Tour. Van de Akker rijdt de toer uit op de 80ste plaats... en daarmee is hij zelfs tweede Nederlander. Ik kan me ook al herinneren dat we de Nederlanders... Uh, afgemaakt werden in de pers... doordat uh, we een soort van patatgeneratie waren. Uh, we, we konden niet meer meedoen, uh, ook, ook aan de voorjaarswedstrijden. Achteraf gezien, uh, zeker nu uh, terugkijkend wat er allemaal gebeurd is... heeft het ook wel te maken met de opkomst van, uh, van EPO. Nu kwam het vooral uit Italië. Daar is het zeg maar ontdekt, de EPO. Ja, jij, was, jij reed voor een Italiaanse ploeg. Heb jij daar iets toen van meegekregen in die tijd? Uh, eigenlijk in die ploeg zelf niet. Hè. De geruchten waren natuurlijk wel. En uh, ik, ik had wel uh, in die ploeg... Er uh, zat een arts waar ik uh, goed mee door de deur kon. En die, die vertelde me wel op het einde van de tour... van ja, uh, er spelen wel zaken. En, en Epo is er één van. En uh, ja, als jij echt... Uh, als als redder echt een rol wil spelen... in, in, in, de, in de grote wedstrijden... dan zou je er aan mee moeten doen. En zij en, uh, uh, dus zei ook van... ik ga het niet doen. En die ploeg ook niet. Hè, maar wij... wij uh, we zien wel dat daar, uh, dat daar uh, gebruik van gemaakt wordt. En uh, het was toen een opkomst. En uh, voor mezelf, ik dacht van nou, ja, dat zal. buiten het kostplaatje zal allemaal wel meevallen. Dus uh, ik, ik heb daar niet in meegedaan. Maar ja, je ziet door, door de jaren heen wel dat er. Dat, uh, dat wel een grote rol heeft gespeeld in het rennen. Ik heb eerst een paar jaar nog ooit wel eens gedacht... Van, nou, spijt dat ik dat niet gedaan heb. En, maar ja, nu, twintig jaar later, denk ik van nou, goed dat je het niet gedaan hebt. Dat is, dat is wel duidelijk. Mijn, maar, als... maar, heb je dat echt gedacht, van spijt dat ik het niet gedaan heb? Ja, ja nou, want uh, ja, uiteindelijk ik was ik was een middelmatige renner... maar misschien had het me iets verder gebracht. Hè? Uh, uh, uh, want uiteindelijk zeg maar, uh, is, is een sport het allereerlijkste... als het met, uh, met gelijke wapenen gestreden wordt. En uh, dat, Er is een periode geweest waar dat, dat niet gebeurd is. Ja. Je kunt ook zeggen, uh, jij hebt het altijd fair en eerlijk gedaan. Ja, nou ja, dat, dat klopt. En, uh, uh, uh, Tenminste, daar ga ik nu even vanuit de ja, ziekjes hoor. Nee, precies, maar daar, daar, daar, ik heb daar, daar niet mee gedaan op dat moment. En, uh, en ja, daar uh, heb ik uh, de stikken nog spijt van. Want ik had toch geen Tourist-Frans gewonnen en ook geen Ronde Vlaanderen. De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 Oh, Michael Bublé, Hollywood. En zijn ze begonnen aan de klim van de paillère. Gio Lippen, Sebastian Timmerman. Ze zijn begonnen en Christophe Riblon, de man uit de kopgroep, die heeft een mooi Frans woord in zijn gedachten: Een déjà vu met drie jaar geleden, want toen reed hij ook aan de voet van de Col de Paillère, reed hij weg bij de kopgroep waarin hij toen zat. Pavel Broet zat daarbij, Pierre Rolland en David Zabriskie en hij liet ze staan. Hij kwam toen met een voorsprong van vier minuten op het achtervolgende peloton boven op de berg. en hield uiteindelijk dus 54 seconden over op de achtervolgers, op Dennis Menchoff onder andere en Riblon Denkt, ja wat ik toen kan, kan ik nu ook. Hij heeft alleen veel minder voorsprong. Want zijn voorsprong op het peloton met de favorieten is 1 minuut en 9 seconden. Daarachter, daar weten we dat daar ook de klim begonnen is bij dat peloton. Daar zitten in ieder geval nog de gele truidrager, de groene truidrager en de witte truidrager. Daarbij tempo wordt gemaakt door Edvard Boasson Hagen. Hij rijdt natuurlijk in dienst van Team Sky. Hij rijdt in dienst van de kopman daar. Maar daarachter, daar is het toch een slagveld. hoor. Dus even kijken. Ja, Sagan is er nu dan toch even af met zijn groene trui. André Grijpel is eraf. Giel K3 is eraf. Dat is de man met de bolletjes trui. Mark Cavendish, laser, dekenkop, Kittel. Noem ze allemaal maar op. Ze moeten allemaal al lossen in die eerste kilometers van die klim... ...die al meteen behoorlijk stijl zijn. Sebas, waar zit jij? Zit jij er voor die eenzame koploper? Wij zitten voor de eenzame koploper inderdaad. Voor Christophe Riblol Die bezig is aan de eerste kilometers van de Col de Pellaire. En al 35 seconden voorsprong heeft op de eerste acht... Dus wat dat betreft heeft hij uh, Rieblon uh, de juiste uh, tred te pakken. Maar ja, dat peloton dat zit daar dus maar heel kort achter. En het is werkelijk waar nu een cacafonie van geluid op uh, de koptelefoon in mijn helm. Alleen maar namen en nummers van renners die uh, worden gelost. Distance, distance. Dat is eigenlijk het enige wat we op dit moment uh, horen vanuit uh, de achterroede van de koers van achter bij het uh, peloton. Rieblon tussen uh, de bomen door. Aan de linkerzijde van de weg een uh, wat behoorlijk uh, snel, uh, waar het water behoorlijk snel stroomt. En net voordat we begonnen aan de klim ook nog een heel gedeelte waar het water uh, gewoon echt nog op de weg stond. Daar kan je, kon je wel echt aan merken dat dit gebied uh, te kampen heeft gehad met uh, behoorlijke overstromingen. Maar gelukkig stonden daar ook uh, allerlei mensen bij met gele vlaggen. Dus dat ging uh, allemaal goed. Ribol, dat is dus de Fransman aan de leiding in de eerste kilometers van de Porte Pelle. dan nou gaan we eens kijken op Wimbledon. De finale van Wimbledon, nummer 15 tegen de Nummer 24 van de wereld. Bartoli tegen Lissiki. Marcella. Ja, we zitten in de vierde game. 2-1 voor Bartoli. Lange rally. En een prachtig punt gescoord door Bartoli aan het net. Die komt nu op de service van Lisicki op 15-40 En heeft een breakpoint voor 3-1. Nou Zegt dat uh, zeker in die eerste games nog niet zoveel. Maar we weten wel dat Lissiki een van de beste serveersters is van de game. Slaat hard tegen de 200 km per uur. Dus als ze die eerste service inkrijgt, is het een hele klus om die terug te krijgen. Bartoli uh, stond hier in de finale in 2007. Dus voor haar is het de tweede keer. Ze verloor dat jaar van uh, de Amerikaanse Venus Williams. Lissiki heeft als beste resultaat de halve finale staan. En dat deed ze in 2011. Lissiki, de Duitse, die natuurlijk in de voetspoort. Probeert te treden van Steffi Graaf. De laatste uh, Duitse Wimbledon-winnares. 1996. Bartoli mist een uh, vrij makkelijke tweede service van uh, Lissiki in het net. Uh, het wordt 30-40. Nog wel één breakpoint over. Bartoli die natuurlijk dubbelhandig slaat aan beide kanten. Naar het voorbeeld van Monica Seles. Ooit de grote concurrenten van Steffi Graaf. Maar ja, dan moeten we alweer terug naar begin jaren 90. En Lissiki, ja... Uh, dit is haar grote droom. Zij speelt op gras haar allerbeste tennis. En het lijkt, zeker als we iedereen moeten geloven om haar heen... dat zij het geloof heeft in eigen kunnen dat ze hier vandaag kan winnen. Breakpoint aan de gang. Backhand nu in het net van Lissiki. Dus die eerste games lopen niet zo lekker voor de Duitse. Ze komt met 3-1 achter na 16 minuten spelen. Bartoli dus als eerste een gaatje geslagen. Morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zondag. Zit op de gang van de kannen? Wat te wat Weinig zon, weinig zon en veel Maar vooral voor vooral stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zondag. Dat was uh, de dijk. Ik kan het niet alleen... Uh... Nee, ik kan het niet alleen, Gio. Vertel eens, hoe gaat het daar op die beklimming van de kool... Nou, het gaat ten eerste niet goed met Wout Poels. Want die wordt zojuist als losser gemeld door de tourradio. We hebben hem nog niet door het beeld zien schuiven. Eh, Sebastian heeft hem ook nog niet kunnen zien. Maar hij zou gelost hebben uit die groep met favorieten. Met onder andere ook Philippe Gilbert, Simon Gerrans. Die is toch ook wel vroeg af. Eh, Lars Boom hadden we natuurlijk wel verwacht. Sagan in zijn groene trui, bijna de complete Cannondale ploeg. Die zijn gisteren natuurlijk helemaal opgesoupeerd. En zo hebben we met name ook de sprinters natuurlijk achtergelaten. Terwijl ik nu zie een demarrage daar vooraan in het peloton van een van de mannen van Belkin. Is dat Robert Geesink die daar weggaat. Volgens mij wel hoor. En Robert Geesink die probeert weg te rijden in het begin van de beklimming van deze kool. Ja, het is hem wel degelijk. 72ste in het klassement op 9-0-8. Maar we hebben het al eerder gezien dit jaar. Hij heeft het al eerder geprobeerd in de ronde die hij reed. In de ronde van Italië. Toen hij toch ook wel min of meer kansloos was in het klassement. Toen zagen we hem toch ook een aantal keren onder andere op de Galibier in de sneeuw. Nou, de weersomstandigheden zijn nu totaal anders dan toen. Het is nu bijna 30 graden. En Robert Geesink rijdt weg. Het peloton aangevoerd door de mannen van Sky rijdt rustig gecontroleerd door. En Bouke Mollema zit daar nog prins heerlijk tussen. En dan is het 1 minuut over half 4. Hij zet de tijd Dit voor is nieuws. Radio 1. het nieuws. Het NOS Journaal.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 Ja. De verkeersinformatie die is er dus wel. John Suoka. Ja, met files op de A4 richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Sloten staat er 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Heeft u het in het nieuws al kunnen horen? Veel vertraging op de afsluitdijk richting Friesland. Er staat tussen Breesland-Dijk en de Lorentsluizen 8 kilometer. Door problemen met de brug, die wil niet meer dicht. Op de A8 richting Zandam. daar staat 3 kilometer voorkloopend. Zandam door werkzaamheden. En op de ringweg Amsterdam, de A10 bij Knopend Koenplein... in beide richtingen staan files van 2 kilometer. En veel vertraging nog door werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Nieuwebrug en Woerden 8 kilometer. Verkeer in de regio Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Vanuit Rotterdam kan het verkeer beter omrijden via Gorkem. En op de A15 Europort richting Rotterdam... daar staat voor Knopend Vaanplein 3 kilometer door een ongeluk. Bij Knopend Vaanplein is slechts één rijstok open. Sportradio, NOS, de Tour, Radio Tour de Frans, ok. Ja, ploegleider Nico Verhoeven vertelde even geleden... we leggen er geen druk op, geen druk op Robert Geesink. Nou, dat werkt, in Gio. Ja, want als je geen druk op Robert Geesink legt, dan, dan kan hij vrij uitpresteren. We zien hem nu daar ook rijden in die toch wel typerende stijl voor hem. Die dunne spillenpoten, met alle respect gezegd. Die in een hoge frequentie uh, op en neer pompen op die pedalen. En zo probeert hij toe te rijden naar de koploper die we nog steeds hebben: Christophe Riblon. Het verschil is 54 seconden. Dan nou moet Geesink wel even doorrijden, inderdaad. om dat gaatje dicht te rijden. Maar ik kan me zo voorstellen dat er bij de Riblon straks, hoe hoger die komt, dat dan ook ook langzamerhand het beste eraf is. Want uh, hij heeft natuurlijk ook alle inspanningen moeten plegen in die kopgroep met onder andere Johnny Hogeland. De andere drie zijn inmiddels ingelopen. Marino, Molaar en Hogeland die zijn opgeslokt door het peloton. En Robert Geesink is onderweg naar de eenzame koploper, naar Christophe Riblon. 1 minuut 22 is de voorsprong van Riblon op het peloton. Riblon rijdt in Michanes, een stadje, dorpje, beter gezegd... want een stadje kunnen we het nauwelijks noemen... op de klim naar de top van de Col de Peller. En als hij dan daaruit is, dan heeft hij nog 11 kilometer te klimmen. 11 kilometer te klimmen tot de top van deze klim. Terwijl we nu ook horen dat Siutsu wordt gelost uit het peloton. Riblon heeft nog 45 seconden op Robert Geesink... ...waar nu weer wordt gedemareerd ook uit het peloton. En daar komt uh, Riblon dan in de verte aangereden... ...in dat uh, wit met dat bruinige shirt van ag 2 Die bruine blokken die er uh, op dat shirt zitten. En daarachter, daar lijkt het me dat Robert Geesink al in de aantocht is hoor. Daar zie ik uh, een uh, individu uit dat dorpje komen, Gio. Ja, dat is Robert Geesink. En daarachter wordt opnieuw gedemareerd uit het peloton. En het is de hoop van de Fransen natuurlijk. Hij is al jarenlang de hoop van de Fransen. De man die ze hier veel plezier bezorgt. Thomas Veuclair. Vorig jaar won hij nog twee etappes in de Tour. Waaronder ook een kunststukje dat je absoluut niet van hem verwachtte. Maar nu is hij weggereden uit het peloton. En is hij onderweg naar Robert Geesink. Stand in de wedstrijd. Riblon op kop. 51 seconden erachter Geesink. 1 minuut en 20 seconden daarachter Thomas Veuclair. En dan daarachter weer 1. Nou, wat zal het zijn? 1.35. daar. Nee, nu wordt 1.09 gemeld. Dat betekent dat Veuclair dichter bij Geesink is gekomen. Eh, op 1.09 wordt gemeld het peloton. Met de gele truidrager waar ik ook Laurens ten Dam goed voor in zag zitten nog. En Bouke Mollema, daar is het nog even zoeken naar. Maar ten Dam die zat daar ook nog aardig voor in. En die kijkt nu anders achterom. waar blijft Bouke Mollema. Het zal toch niet zo zijn dat ook Mollema straks in de problemen komt. Nadat we Wout Poels al zijn kwijtgeraakt in de eerste kilometers van deze klim van de Col de Paillère. Radio Goede Frans, Goede Je kunt er bijna niet om als Serge Kensboer de tourartiest is om dit nummer. Ik vind het persoonlijk een beetje vroeg. Je t'aime, moi non plus. We gaan eens kijken op Wimbledon. Volgens mij wordt Sabine Lissiki Marcella er een beetje moedeloos van. Want ze heeft nog niet het gevoel van de afgelopen twee weken... Nee, absoluut niet. En je kan je afvragen hoe Serena Williams thuis zit. Als ze überhaupt kijkt naar deze finale. Want ze zal zich afvragen waar waren die fouten. toen ik mijn wedstrijd tegen Sabine Lisicki speelde. Want de fouten, ja, die komen van links en rechts van de racket af. Ze heeft twee rackets weggebracht. laten wegbrengen naar de bespanner. Wil waarschijnlijk een andere, hardere bespanning. Maar ze kijkt nu tegen drie setpoints aan. 5-1 achter in de eerste set. Bartoli serveert en het staat al 40-0 op de service van de Française. Die heeft dus nog maar één puntje nodig om deze set dan in een half uurtje naar zich toe te trekken. Nou, dat zal uh, ongetwijfeld gaan lukken, want de 40-0 voorsprong gaat uh, hier goede service. De return is ook goed, de backhand van Lisicki dubbelhandige voorhand van Bartoli. Het is uh, hard, maar het is ongecontroleerd bij uh, Lissiki. Ze heeft uh, niet de touch... Ze lijkt toch enigszins verkrampt. Misschien wel door het spelen van de finale. Raar, want uh, ze staat uh, vaak hier op het centenkort, Speelt een fantastische wedstrijd. Heeft een ongelooflijk geloof in eigen kunnen. Maar ze lijkt toch bevangen door het spelen van deze grote wedstrijd. Misschien als ze dadelijk die uh, rackets terugkrijgt. Het is warm, dat is van invloed op de bespanning. Dan wil je vaak een wat hardere bespanning. Zodat je iets meer controle over de bal hebt. De bal vliegt door de hitte wat uh, sneller door de lucht. En uh, Lysiki, nou ja, misschien dat het dadelijk met die nieuwe rackets uh, beter gaat lukken. Ze neemt even een kleine pauze, lijkt me verstandig om uh, wat extra minuten rust uh, te pakken. Maar de eerste set in ieder geval in 31 minuten... met 6-1 naar Marion Bartoli. Riblon, Geesink, Veukler, drie lingen. Wat zijn de verschillen? Ze was een Gio. Even de situatie in de koers. Riblon op kop. De man die dus drie jaar geleden won hierboven op Axtrois Domaine. 51 seconden erachter. Robert Geesink komt niet echt dichterbij voorlopig. En dan op 1.06 dus vlak achter Geesink. Daar rijdt dan Thomas Veclair. Die kan hem af en toe zien. De peloton hebben we op 1.26. Ook daar blijft de tempo strak. Zo strak dat we zojuist ook Damiano Cunigo zagen lossen. Dat zijn we toch niet echt gewend van de Italiaan. Die nog redelijk stond in het klassement. Maar die nu er al af moet op de eerste beklimming, de eerste echte serieuze beklimming van deze Tour de France. In het gezelschap trouwens van Bram Tankink, ploegmaat van Robert Geesing. En over ploegmaats gesproken, ik zag daar vooraan in dat eerste pelotonnetje, ik denk mannetje of dertig, zag ik in elk geval Laurens ten Dam zitten, terwijl hij ook Rijn Tarra mee moet lossen, de kopman van Kovidis. De een na de ander gaat eraf. Ik kon Bauke Mollema niet zien. Misschien dat we hem zo gaan oprapen, want we zien nu inderdaad de staart van dat peloton. ...waar steeds meer mannen ervan af moeten. Maar het zijn geen grote namen, behalve Damiano Cunego. En het wachten is dus dadelijk op de bevestiging... ...dat Bauke Mollema nog gewoon in die eerste groep zit. In die eerste achtervolgende groep. Hij rijdt in elk geval niet op kop. Kijken wie we nu oppakken. We hebben hier weer een mannetje. Ja, Astroloza. Prima allemaal. Dat geloven we allemaal wel. We zien Navarro. Ook een Spanjaard. Dat geloven we ook allemaal wel. En ik kijk weer in het gezicht... Van uh, Laurens ten Dam, die daar makkelijk meeklimt. Ja, hij heeft natuurlijk vorig jaar, of uh, dit jaar, heeft hij ook uh, prima gereden. We hebben hem uh, regelmatig gezien in de koers. In de Dauphiné was hij zelfs uh, kopman. Hij kan het wel hoor, aanklampen in dit soort wedstrijden. Sebas, jij zit nog steeds voor de koploper? Nog wel. Wij uh, hebben even een plekje gezocht. Aan de linkerzijde van de weg in een van die mooie haarspeldbochten... waar de weg aan de binnenzijde weer stijl omhoog loopt op die Col de Pellert. En dan gaan we dadelijk eerst de koploper laten passeren. Die zie ik daar in de verte al aankomen. Vervolgens gaan we Robert Geesink laten passeren natuurlijk. En dan gaan we eens even achter dat peloton zitten... om ook eens even te kijken of we daar Bouke Mollema nog zien zitten. En hoe het is met Wout Poels. Of hij er nou wel bij zit, of dat hij inderdaad... Uh, uh, ook gelost is uit dat uh, peloton. Waar we in ieder geval weten dat uh, Tom Dumoulin ook uh, gelost is. Ik weet niet helemaal zeker, Guido, of jij dat al ge had, al had uh, gemeld. En ook Lars Petten-Noordhauk, de uh, noor- in dienst van Belkin, die moet eraf. En dat is toch normaal, ook wel gespro normaal gesproken toch ook wel iemand die, uh, die uh, goed kan klimmen. Maar uh, daar komt de koploper in ieder geval aan, uh, Gio Riblon. Die is bij ons, dus ik ga de stopwoord zo eens even indrukken. Ja, en uh, wat we ook zagen zojuist aan de achterkant van het peloton... was dat de gele trui in de problemen was, Daryl Impey. Die, die toch moeite had om daar het laatste wiel te houden. Die zal er zo meteen van jojoen. En aan de voorkant zien we Nairo Quintano. De uh, Colombiaan die nu het gezelschap heeft opgezocht. Van uh, Thomas Verclair. Quintana dus op weg naar Robert Geesink. Geesink op 49 seconden van Riblon. En Quintana aan Verclair op 1 minuut en 5 en 10 seconden. Daarachter zit dan dat eerste pelotonnetje met. dacht ik toch nog steeds Bouke Mollema. Dat kun jij ongetwijfeld straks uh, bevestigen. Sebastian, jij bent erbij. Die is in ieder geval doorgekomen op dat punt waar wij langs de kant van de weg staan. Daar komt in de vet Robert Geesink aangereden. Ja hoor, handen op het stuur. Dat bovenlichaam, dat gaat heen en weer. Die voeten, die pompen als het ware, die pedalen naar beneden. Mijn stopwoord staat op 36 seconden, 38 seconden inmiddels. En hier komt Robert Geesink. Het is makkelijk timen, want het asfalt gaat over van licht naar donker. Daar heb ik de stopwoord ingedrukt. Het is 44 seconden. De achterstand van Robert Geesink op Christophe Riblo. Geesink ook door de bocht. Die, waar het asfalt zo stijl omhoog gaat. Hier komt Quintana. Zit er al snel achter hoor. 56 seconden. En dan komt onder aanvoering van de Skyploeg. Dat grote peloton eraan gereden. Waar Thomas Verklair zich, uh, zich laat terugzakken. Shut helemaal open bij de Fransman. En hoeveel knechten heeft Vormier nog? Twee, vier, drie knechten heeft hij nog over. in vierde positie. Je hier we contador op 1 minuut 13. Ten dan zit er nog bij, jawel Bauke Mollema zit er nog bij. Zit linksachter in het peloton. En de gele trui momenteel in de voorlaatste positie. Maar definitief dus de bevestiging dat Bouwt Poels er niet meer bij zit. En hier komt nog dat groepje met rijder Hesjedal. Hesjedal, die is ook gezien, moet er dus af uit dat peloton. Waar dus namens de Nederlandse rijders in ieder geval Bouke Mollema en Laurens Tendam nog inzitten. Het top 100 moment. Op nos.nl slash tour zijn de 99 voorgaande edities van de Tour de France samengevat in de Tour top 100. U kunt stemmen op uw favoriet. Johan van der Velde koos voor de legendarische ontknoping van de Tour van 89. Het verschil in het algemeen klassement tussen Greg Lemond en Laurent Fignon was heel klein in het voordeel van de Fransman. Maar toen moest de afsluitende tijdrit nog komen. We gaan zo direct timen en dat doet iedereen die hier is. Greg LeMond, Lakewood, USA, daar komt hij. 1, 2, pas 26,57 met een gemiddelde van 54 km en 519 meter. En nu, de hopeloze strijd van hem. Of kan hij zo direct ook oh, die ontzettend grote molen gaan draaien. Hij heeft nog een flintertje voorsprong. Het was 48 seconden, het algemeen klassement is 50 seconden. Maar wat een finale krijgen we voorgeschoteld? De hele wielerwereld. Nog 200 meter. Greg LeMond wint de ronde van Frankrijk 1989. Uit de dood opgestaan. Amerika tegenviert. Greg LeMond wint de ronde van Frankrijk. En verslaat Laurent Fignon in de afsluitende tijdrit. Dus de Tour de Jean heeft 8 seconden verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2. Dat is nog nooit gebeurd. Le Monde wint de Ronde van Frankrijk. Johan van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag. Sta, staat je dit nog heel erg bij, dit moment? Ja, ontzettend. Toen, uh, toen ik erover gebeld werd welk moment ik uit moest zoeken... toen had ik nog alle momenten niet bekeken. Maar dat was eigenlijk wel uh, iets dat ik dacht van... hé, hey, dat was een heel bijzonder moment uh, in hoe al die Tour de France. Heb, ja. Hoe heb je dat toen beleefd? Uh, ik zat voor de tv, dus... Uh, ja. Volgens mij zaten er honderdduizend mensen voor het tv. Dus, ja, uh, ik weet maar, hem ook nog, ja. <laughs> het, het was gewoon spannend. En uh, ja, ik jong was geen kleine jongen natuurlijk. En dat, uh, het, ja, ik had nooit gedacht dat uh, Le Monde die tijd nog ja, terug zou kunnen pakken. En ja, het is ongelooflijk, want het was echt uh, spannend tot de, la, bij de laatste moment. Had je, had je een voorkeur voor een van beiden? Uh, nou, niet echt. Ik vond het op zich wel gewoon spannend dat, uh, ja, dat net uh, weer de eerste Amerikaan daar die Tour zou kunnen gaan winnen. Dus dat vond ik wel heel bijzonder natuurlijk. En ik, ik zag uh, Le Monde altijd wel graag. Ik zag Galtwee graag rijden, maar ik vond Le, Ma Le Mans altijd een, uh, een echte vechter tot, uh, tot hij er eigenlijk bij neer dus. je, je was wel tevreden met deze uitslag? <laughs> nou, ik was tevreden met deze Ja, ik vond het heel mooi. Ik vond gewoon een... Uh, ja goed, voor mij had vind je ook mogen winnen natuurlijk, maar... Maar ik vond het gewoon heel bijzonder dat uh, als je drie weken toerde de Frans rijdt... naar nou, nou bijna eh, 3800 kilometer en die toerde wat anders is met 18 seconden, Dat is wel zo bijzonder. Ja, je staat zelf ook in onze uh, tour Top 100. Uh, normaal gesproken vraag ik dan waarom je niet op jezelf hebt gestemd. Maar ik denk ja, niet dat je dit ja. overwogen hebt. Nou ja, ik, ik had ook mijn eigen fragment kunnen kiezen met Joop natuurlijk. De val met Joop. En uh, dat is natuurlijk ook een heel uh, bijzonder moment. Maar ik, ja... Ik vond uh, dit moment uh, een, een tour winnen met acht seconden. Ja, dat vind ik echt uh, fa ja, vind ik fantastisch. Het is ongelooflijk gewoon, uh, dat dat uh, ja, zo na nou drie weken beslist moet worden in een laatste tijdrit. Ja, Maar je, die, die uh, Joop Soetemelk won uiteindelijk wel de touren. Als we het hebben over, uh, over die val en, en jouw moment in uh, de Tour Top 100. Maar die val, is dat nog steeds een heel vervelend moment? Of, of is het uiteindelijk gewoon goed gekomen, punt? Nou, het is gewoon uiteindelijk goed gekomen. <laughs> hè? Ik bedoel, eh, alle mensen spreken we er nog steeds eh, over aan natuurlijk. Van, oh, ja, hè, want die, dat beeld komt kom ieder jaar weer regelmatig terug. En eh, van de week hadden we het er op het werk nog over van. Ik zeg, ja, ja, dat is heel mooi. Het is goed afgelopen. Maar stel nou maar voor dat eh, Joop iets gebroken had... Dan had was ik uh, voor mijn leven lang de man geweest die ook zoete mij de tour had doen verliezen. Ja, had het vervelend geweest. Ja. <laughs> Dan wil je gewoon niet, uh, ja, ja, dat wil je niet op je geweten hebben. Maar uiteindelijk is het, uh, is het goed afgelopen en uh, blijft het gewoon ook weer uh, een ja, een historie is, uh, in het wielrennen natuurlijk. Volg je de Tour nu ook? Ja, ik zit op het puntje van mijn stoel, dat kun je wel stellen, hè? Want uh, ja, vooral als de bergen eraan komen, ja, dat was ook mijn trein vroeger. Ja, ik wil nou wel eens zien. En ik wil ook wel eens zien wat, uh, ja, wat de Nederlanders uh, ja, kunnen laten zien. Het zag er goed uit voor Geesink, hè? Nou ja, het, het zit er goed uit. Ze blijven in ieder geval niet zitten. Dat vind ik al heel goed. Ik bedoel, uh, je kunt beter in de aanval gaan en uh, strijd in te ondergaan als ze blijven zitten en er ook afgereden worden. Ja, dan uh, schiet het niet op natuurlijk. Nee, dankjewel. Johan van der Velde. Ja, ja, je kunt meter maar uh, gewoon gaan. En dat heeft Robert Geesing gedaan, Gio. Ja, maar het heeft hem niks opgeleverd. Hij maakte zojuist dus een uh, gebaar in de richting van de cameraman op de motor van uh, een zwaaihandje. Jongens, het is gebeurd tot ziens. Ik uh, laat me terugpakken door het uh, peloton. En dat peloton dat er nu aankomt onder aanvoering van Kirienka. De man die zo ongelooflijk hard op kop kan rijden. Richie Port zit er ook toch bij. Christopher Froome natuurlijk. Dat zijn de mannen van Sky die daar uh, voorop het uh, peloton rijden. Zij rijden dus nu het gat met Robert Gezing dicht en vooraan. Krijgen we Nairo Quintana die bij de koploper komt. Bij uh, Riblon. Hij maakt ook even een beweging. Gaan we samenwerken of uh, zal ik gewoon in één keer doorsperen? Hij maakte zo'n draaibeweging uh, met het rechterhandje. Om eens even te laten zien: van uh, goed, gaan we nou lekker met z'n tweeën naar die top toe? Of uh, laten we dat, uh, gaan we hier door voorzichtig? Nou, uh, voorlopig sluit Riblon aan. Natuurlijk een prima klimmer, dat heeft hij al eerder bewezen. Hij heeft trouwens na die overwinning in 2010 op Akstra Domeinen niets meer gewonnen. En Quintana, Quintana is de coming man. Rijdt puur op het gevoel, zei hij. Net als het autootje van mijn vader, zei hij. Die oude rammelbak, die rijdt ook puur op gevoel. Uh, niks, geen metertjes, niks, geen gevoel. Doe eromheen. Gewoon lekker naar boven. En dat is weer een beetje het ouderwetse Colombiaanse wielrennen. Zoals we dat kennen uit het verleden van uh, Lucho Herrera. Nou goed, het peloton dus. Geesink inmiddels opgepakt. De twee koplopers daarvoor. En uh, twee koplopers voor het peloton. En aan de achterkant van het peloton gebeurt daar nog wat. Daar moet Thomas Verkler er onder andere af. En we hebben de gele truidrager zien lossen. De trotse gele truidrager uit Zuid-Afrika, Daryl Impi, Leek nog heel eventjes terug te komen bij dat peloton. Toen de weg ietsje afvlakte. we als het ware vol in de wind kwamen te zitten. Dat was zijn nadeel op een plateauotje op zo'n 6 kilometer onder de top. Maar uiteindelijk, toen de weg weer wat steiler omhoog ging... moest hij er definitief af. Ook Jan Bakelands is er inmiddels af. De winnaar van de etappe... In Ayacho, waarna die ook natuurlijk nog de gele trui droeg. Jan Bakenlands, de Belg van Radio Shack, is er ook af. We zitten nu weer direct achter het peloton. Waar Team Sky nog altijd de leiding heeft. Waar Robert Geesink dus weer is terug opgeslokt. En Gio dit peloton ook in de laatste vijf kilometer van deze klim. Ja, zeker en die koplopers dus ook. En Quintana is weggereden bij Riblon. Het is allemaal te veel voor Christophe Riblon. Hij gaat zijn kunststukje van drie jaar geleden in elk geval niet herhalen. We hebben dus één eenzame koplopers. Nairo Quintana, de winnaar van de afgelopen ronde van het Baskeland. De winnaar ooit van de ronde van Murcia de Route du Sud. Het is een goede renner natuurlijk, een fantastische renner. Het is een enorm talent pas 23 jaar oud en hij heeft al aardig wat mooie ritjes gewonnen in zijn leven. Hij is er in elk geval vandoor gegaan. Hij is de koploper op de flanken van de Col de Paillère. en Pierre Rolland rijdt nu weg uit het peloton. Voormalig bolletjes truidrager. Hij gaat op zoek naar de punten.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 So you know oh, that's a See you move like So sexy AMF fantasy, a refugee oh. like me back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I go back like when Pop carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club, busy. Why the CIA? Why the Colombians and the Haitians? I, I ain't guilty, do. it's a musical transaction. No more do we snatch rope. Refugees run the seas Cause we own our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel your boy And on, let's go real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know what? Fight, the, the tension, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Mevrouw Piquet, oftewel Shakira met Hips Don't Lie. Mocht u denken het is uh, bijna vier uur, ik uh, wacht even op het nieuws. Het komt eraan, we stellen het iets uit... omdat we bij de beklimming van de Col de Paillère willen zijn. Op zo'n tourflits. Rio Lippens Quintana aan de leiding. Jazeker, quintana aan de leiding. Die jonge columbiaan die gewoon er vandoor is gegaan. 34 seconden voorsprong heeft op Christophe Ribland. De vroege vluchter. En die vroege vluchter wordt op dit moment ingelopen door Pierre Roland. Zijn landgenoot van Europcar die ernaast komt rijden. En dan ineens eroverheen. Ja, Riblon heeft toch echt de benen denk ik niet meer om te volgen. Hij probeert het nog wel met de moed en wanhoop. En erachter zie ik ook al een man van Euskaltel aankomen. Dat is Igor Anton, de kopman daar van die ploeg. Ook hij rijdt in de achtervolging. Maar het gaatje met het peloton van deze drie is niet groot hoor. Het gaatje met het peloton tussen Quintana en het peloton is 53 seconden. In dat peloton wel nog steeds de witte trui drager. Jatkowski zit er gewoon nog bij. Als de enige truidrager die nog in het peloton mee kan gaan? De enige van de vier leiders truien. Roland kijkt even om en is op weg naar de eenzame koploper, naar Quintana. 38 seconden is het verschil tussen die twee. En hoe groot is het slagveld achter het peloton? Ja, die groep wordt kleiner en kleiner en kleiner, hoor. De net uh, telde ik nog een man of veertig. Minuten minuut vijf geleden was dat. Maar nu uh, gaat er weer een heel plukje af. Ik denk dat het nog maar zo'n dertig man zijn bij elkaar. Zonder trouwens Robert Geesink. Robert Geesink, die we in de eerste kilometers van deze Porte Pellaire zagen uh, demareren, Die dus op weg leek naar Riblol.